De minister deed extra beloftes over mensen met een laag inkomen... die toch met een 65ste willen stoppen met werken. Ook beloofde hij een regeling voor mensen in de WV... die door de verhoging van de AOW-leeftijd in de bijstand dreigen te komen. Volgens Jongerius hangt alles nu af van instemming door de FNV. De federatie vergadert maandag opnieuw over het akkoord. Als ze het dan weer niet eens worden... gaat minister Kamp terug naar zijn oorspronkelijke Soberder pensioenplan. Bij een ongeluk in een klimhal in Nijmegen is een man omgekomen. De man van 23 kwam op zo'n 20 meter hoogte los van het klimtouw en viel naar beneden. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij later aan zijn verwondingen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk en daarbij wordt onder andere een klimspecialist ingeschakeld. Volgens de politie was het slachtoffer een ervaren sportklimmer.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 Amerikaanse astronomen hebben de eerste planeet met twee zonnen ontdekt. Ze hebben hem de naam Kepler-16b gegeven, maar de bijnaam is nu al Tatooine. De planeet uit de Star Wars films. Net als Tatooine draait Kepler-16b niet om één ster, maar om een dubbelster. De nu ontdekte planeet staat ongeveer 200 lichtjaar van de aarde en is net zo groot als Saturnus. Het is er zo'n 100 graden onder nul. Het weer in de loop van de ochtend wat zon. Vanmiddag toenemen de bevolking tegen de avond lokaal kans op een bui. Maxima tussen 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En ook morgen wisselvallig. ANB Verkeersinformatie. De meeste files staan in het zuiden bij Geleen. En bij Leeuwarden is het druk door de luchtmachtdagen. Ik begin in het zuiden op de A2 Eindhoven Maastricht. Daar staat tussen Born en knoppend zijde 7 kilometer. En dat komt door de A76 naar Heerlen. Daar staat 4 kilometer bij Geleen. Ze zijn er bezig met een spoedreparatie. Vanochtend stonden daar een flink aantal auto's met lekke banden. Rechterrijshoek is nog dicht daar. Een verkeer dat naar Midden- of Zuid-Duitsland onderweg is... kan daarom het beste bij Venlo de grens overgaan in plaats van bij Heerlen. Bij Leeuwarden is het dus druk door de luchtmachtdagen. Ik zei het al, de A31 Hardingen-Leeuwarden wordt zelfs als parkeerplaats gebruikt... tussen Dronrijp en Marsum. En daarom is de weg tot zaterdagavond in beide richtingen dicht. Hey, schat, met mij. Hey, ik denk dat het een latertje wordt vanavond, hoor. Ik moet echt nog even een paar dingetjes doen hier. En ik lees ook nog dat het verkeer helemaal vast dus ja. Maar schatje, hè? ja.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 Mediabureau met verstand van zaken. Svbmedia.nl. Het NOS Radio in Journal. Marcel Oosten. Lara Goedemorgen, het is 6 minuten over 9. Koersvast beleid in onzekere tijden, dat is het motto van de miljoenennota van dit kabinet. Een somber stuk met veel bezuinigingen, daarover straks VVD-fractievoorzitter Stef Blok. En over die onzekere tijden zijn de ministers van Financiën voor Europees topoverleg bij elkaar in Polen. In Wroclaw, om precies te zijn. En het overleg speelt zich af tegen de achtergrond van die slechte economische vooruitzichten. Ook in Wroclaw, Chris Ostendorf, onze Europa-correspondent Chris. Ja, is dat een kwestie van bijpraten daar voor de ministers of worden de knopen doorgehakt? Uh, bijpraten, sorry, helaas knopen doorhakken, dat doen we in Europa altijd op langere termijn. <laughs> ja. um, de ministers van Financiën zijn inderdaad bij elkaar. Ze zullen worstelen met de, de vraag van 200 miljard, moet ik me noemen. Uh, die, die vraag, laten we Griekenland vallen of niet? Of blijven we ze ondersteunen? Uh, en echt, daar zullen ze vandaag niet uitkomen. Minister de Jager is opgesloten vanaf nu 9 uur in een prachtige hal, de Hala Ludova, hier in Wroclaw. Dat is de Jahrhonderd uh, een beroemde hal, gebouwd in 1913, ten nagedachtenis aan de slag van Leipzig. Die was in 1813. We gaan even een heel eindje terug. Waar ja, ja. gaat dit heen, Chris? Dat, dat was in de tijd de grootste veldslag in Europa... voor de Eerste Wereldoorlog. Ja. De tijd dat er in Europa nog gewoon met wapens werd gevochten. Maar nu wordt er gepraat in diezelfde hal, eindeloos gediscussieerd... over de vraag of Finland nou wel zijn gedroomde onderpand krijgt. Want de Finnen willen dat heel graag. Daar zijn we nog steeds niet uit. En over de vraag hoeveel banken nou gaan bijdragen... aan de redding van Griekenland. Daar zijn we ook nog niet uit. En natuurlijk de vraag die... Uh, de belangrijkste is, hoe krijgen we de economie in Europa weer aan de praat? Want het gaat steeds slechter in Europa. Ja, want Christen, zijn er dus kennelijk over uit dat Griekenland inderdaad gered moet blijven worden? En ja, voorlopig lijkt het daar inderdaad op. Als Griekenland, je kunt bijna zeggen, wonder boven wonder... toch zijn bezuinigingen gaat doorvoeren die ze hebben beloofd... dan zouden ze tot december weer even zijn gered. Maar dan moeten de Europese leiders, de ministers van Financiën... dus wel toestemmen dat ze nu weer de nodige, wat is het, 8 miljard geven aan Griekenland. En het, het is een beetje een schemergebied of Griekenland nou wel of niet alles kan doen wat ze beloven... dat kunnen ze eigenlijk niet. Maar Europa wil eigenlijk wel graag... dat ze nu die 8 miljard kunnen geven om even tijd te kopen... Want er wordt inderdaad gediscussieerd over een faillissement. Dat zou kunnen gebeuren als, als, als we dus zeggen... Griekenland voldoet niet aan de verplichtingen. We geven geen geld, dan gaat Griekenland failliet. Maar voor zo'n drastisch scenario is Europa gewoon nog niet klaar. Dus dat, dat durven we nu nog even niet aan. Dus we hopen eigenlijk, of we, de ministers van Financiën hier in Polen... hopen dat ze het nog eventjes droog kunnen houden. Ja, dan minister De Jager. Je noemde het net al ook opgesloten in die hal. Ik dacht om te voorkomen dat hij het woord faillissement nog in de mond zou nemen, maar vooruit. Hij zit met een alarmerend hoog begrotingstekort. Dat blijkt natuurlijk uit die uitgelekte miljoenennota, bijna 3 procent. Wat moet hij daarmee aan? Heeft hij daar al iets over gezegd? Ja, dat zullen we hem vanmiddag vragen. We krijgen hem pas eind van de middag te spreken. Uh, voor die tijd zit hij dus inderdaad wel opgesloten voor overleg. Maar het is inderdaad een probleem. Het begrotingstekort loopt op. Uh, en dan 3% is Europees toegestaan. Maar er is Europees ook al afgesproken dat er een soort preventieve straffen komen... als landen richting die beroemde 3% tekort gaan. Als Nederland nu richting die 3% tekort gaat, dan komen we toch in de groep landen... die. Probleemlanden, nou ja, probleemlanden die in de richting van probleemlanden gaan. En dat is heel erg interessant voor die discussie die gevoerd wordt... de hele tijd over Griekenland en landen in het zuiden van Europa. Wij slaan altijd graag die landen om de oren met de regels. Als die landen te weinig bezuinigen, dan zwaait er wat. Dan moet de Europese Commissie, volgens Rutte, in staat zijn... om die landen straffen te geven. Nou, als Nederland nou ook die kant op gaat, als de tekorten oplopen... en de economie nauwelijks meer groeit en we richting die 3% gaan... Ja, en dan zou Europa, zou Brussel dus ook moeten ingrijpen in de, in, de, in de begroting in Den Haag. En zou je in de toekomst, maar dan denken we wel iets te ver vooruit, een situatie kunnen krijgen waarin niet. Prinsjesdag wordt geregeld door de minister van Financiën en prachtig wordt voorgelezen door Beatrix. Nee, dan krijg je die situatie dat er in Brussel wordt bepaald hoe die begroting eruit ziet. En dat wij er vervolgens een stempeltje op zetten en dat de koningin hem dan pas voor mag lezen. Het is echt nog niet zover, maar het is wel het scenario wat een beetje om de hoek komt kijken als Nederland deze kant op gaat. En of de jager dat zo ook zal duiden vanmiddag, dat blijft nog even een verrassing. Dat ga je hem vragen. Christ Ostendorf in Vrotslav. Europese ministers van Financiën zijn daarbij één. U hoort meer van hem op Radio 1 vandaag. En over de miljoenennota en die bijeenkomst in Vrotslav... gaan we praten met fractievoorzitter van de grootste regeringspartij, de VVD, Stef Blok. Goedemorgen, meneer Blok. Goedemorgen. Heeft u wel eens um, gedacht bij het lezen van de miljoenennota... Um, ja, wat de waarde van zo'n nota is tijdens het lezen eigenlijk de wereld om u heen al zo... Verandert, zoals op dit moment gebeurt? Nee, want uh, de noodzaak van de maatregelen die we moeten nemen... flink pakket uh, ombuigingen en hervormingen... die noodzaak vonden wij als VVD al groot. Daarmee zijn we de verkiezing ingegaan. Dat was de inzet bij het regeerakkoord. En de huidige financiële situatie maakt die noodzaak alleen maar groter. Hoe belangrijk, meneer Blok, is die 3%... waar we er net met Chris Ossendoof over hadden uh, voor u geweest? Um, zelfs als er geen Europese grens was... dan zouden wij als liberalen vinden dat de overheid niet eindeloos tekorten op elkaar moet stapelen. Want de rekening moet een keer betaald worden. En die rekening komt bij de burger terecht. Hoe groter de tekorten zijn, hoe meer rente je daarover moet betalen. En dat is eigenlijk weggegooid geld. Dus de 3% is in Europa belangrijk. Moeten we ons ook aanhouden. Maar als liberaal wil ik überhaupt van die tekorten af. Harry Verbon spraken we eerder vanochtend. Hoogleraar Openbare Financiën in Tilburg. Die zegt... Eh, Nederland, maar vooral ook Europa... Eh, is gezamenlijk de economie aan het kapot bezuinigen. Eh, wij gaan veel te ver. We moeten ons niet zo druk maken over die schuld. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is een, een beetje klassieke socialistische redenering. Dat als je maar schulden blijft maken... dat die ooit vanzelf verdwijnen... omdat de economie wel zou gaan groeien. Dat was de redenering van het vorige kabinet. Die rekening is nu bij ons terechtgekomen. En de economie is helaas niet gaan groeien, zoals ze dachten. Dat is ook de redenering van die Zuid-Europese landen... die die schulden enorm he op hebben laten lopen. En die zijn er alleen maar door in de problemen geraakt. Maar nu, door deze miljoenen nota, door deze plannen... worden de middeninkomens geraakt. Hoe kan dat nou? Kunt u dat als vvd verantwoorden? We hebben als VVD eigenlijk eerlijk aangegeven... zowel voor de verkiezingen als bij de presentatie van het regeerakkoord... dat bij het betalen van die rekening die we nu op ons bordje hebben gekregen... iedereen een, een stukje in moet leveren. Dat kan niet anders. Maar zij het meest. Um, nee, dat ben ik niet met u eens. Um, we hebben heel bewust toen de, de conceptbegroting er was met de coalitie en gedoogpartner bij elkaar gezeten en gekeken. Vallen die, die koopkrachtplaatjes, dat is altijd een beetje gekunsteld, maar het is eigenlijk het enige wat je hebt hier in Den Haag. Um, vallen die nou een beetje eerlijk verdeeld uit over de verschillende groepen? We hebben nog wat geschoven. Gemiddeld, zegt het Centraal Planbureau, gaat iedereen er ruim 1% op achteruit. Ja, en in individuele gevallen zal dat soms wat meer, soms wat minder zijn, want zo. Oh, gedetailleerd kan je niet sturen. Maar ja, toch, de alleenverdieners gaan er het meest op achteruit. En de, de kleine huishoudens ook. Dat is toch echt die middengroep hoor? Die misschien wel heel belangrijk is voor onze economie. Um... Nogmaals, het is onvermijdelijk dat er uh, mensen of groepen zijn... die er wat meer op achteruit gaan dan die gemiddeld 1%. Ja, de groep die, u, de groep die even... u noemt, nee, ja. maar daar ga ik op in. Ja. Uh, de alleenverdiener die heeft te maken met een bijzonder soort subsidie... wat we tot nu toe in Nederland hebben. De aanrechtssubsidie, zoals we het wel eens noemen. Er is een extra belastingkorting voor gezinnen waar één partner werkt. En eigenlijk, eh, het overgrote deel van de partijen in de Tweede Kamer... Eh, heeft al bij de laatste verkiezingen gezegd... dit kunnen we ons niet meer veroorloven. We hebben alle handen nodig, of dat nou voor de klas is... of aan het bed of bij de politie. Dus we gaan geen belastinggeld meer besteden... aan een subsidie voor thuiszitten. Dus die wordt geleidelijk afgepakt. Maar dan moet premier Rutte toch niet op een gegeven moment zeggen... het land moet worden teruggegeven aan de hardwerkende Nederlander... als die die belofte niet waar kan maken. Want het is juist die hardwerkende Nederlander... die het, het zwaard voor zich kiezen krijgt. Dat ben ik volstrekt met u oneens. Ik vind dat we eh, nu laten zien, de stukken zijn, zijn eh, naar buiten gekomen... dat gemiddeld genomen iedereen in Nederland er eh, nou, ruim 1% op achteruit gaat. Er zijn eh, wat uitschieters naar, naar boven, maar er zijn ook mensen voor wie het eh, meevalt. Maar we hebben nooit beweerd dat die doorgeschoven rekening betaald zou kunnen worden... zonder dat mensen dat in de portemonnee voelen. Dat zou oneerlijk zijn, dat kunnen we niet waarmaken. Dus wat we doen is maatregelen nemen en die lasten zo eerlijk mogelijk verdelen. Dat begrotingstekort, om daar nog even op terug te komen. Hoe is het voor u zo belangrijk om ruim onder die 3% te blijven... dat u eigenlijk al uitgaat van extra bezuinigingen? We hebben bij het opstellen van het regeerakkoord rekening gehouden... met het feit dat de ontwikkeling wel eens somberder zou kunnen zijn. En eh, onderdeel van die afspraak is dat als het tekort... meer dan 1% lager is dan we verwacht hadden... dat we dan weer om de tafel gaan zitten voor extra maatregelen. Bij deze begroting is dat gelukkig nog niet het geval en we moeten de economische ontwikkelingen het komende jaar afwachten om te weten of we het wel of niet extra moeten ingaan. Nou, voorspellingen zijn natuurlijk niet altijd goed? De voorspellingen zijn, zijn niet goed, maar je kunt niet iedere maand je begroting aanpassen. Dat geeft alleen maar onrust. We werken op basis van de verwachting van het Centraal Planbureau die we nu hebben en die geven aan, het komend jaar we hoeven we nog niet extra in te grijpen en daarna hopen we dat het beter gaat. Als dat niet zo is, dan eh, zullen we niet weglopen voor de probleem. algemene tendens eh, die we ook lezen vanochtend in de kranten is dat de allerhoogste inkomens eh, de dans ontspringen... als het gaat eh, om bezuinigingen. In dat opzicht eh, heeft u dat, eh, ziet u dat als iets positiefs, kan ik mij zo voorstellen. Want dat is een, toch een mooi liberaal standpunt... wat, wat u eh, eruit heeft weten te trekken. Ik eh, herken het beeld niet dat de allerhoogste inkomens de dans ontspringen... Eh, nogmaals, gemiddeld eh, eh, zal iedereen zo 1,5% erop achteruit gaan. Hogere inkomens zullen bijvoorbeeld meer last hebben van het afbouwen van de toeslag voor kinderopvang. Nou ja, de algemene tendens is ook dat die hogere inkomens wat meer kunnen hebben, zodat u daar eh, wellicht meer zou kunnen weghalen. Maar dat, daar heeft de VVD niet voor gekozen. Nee, we hebben ervoor gekozen om eh, eigenlijk iedereen in ieder geval in procent... Eh, min of meer hetzelfde bij te laten dragen. Dat, dat vinden wij eerlijk verdelen van die rekening. Goed. Stef Blok, fractievoorzitter van de Grootse Regeringspartij, de VVD. Dank voor uw tijd. Graag gedaan. Ja, dit kabinet gaat ook nivelleren en er zijn mensen, niet Stef Blok, maar er zijn mensen die dan ook spreken van een links kabinet. Hoort u zo meer over. Is de verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis mooi. Ik begin weer met het zuiden van Limburg, Marcel. Want de A76 uh, naar Heerlen, daar loopt het nog steeds vast bij Geleen, 4 uh, kilometer... Rijkswaterstaat was er al bezig met een spoedreparatie. Maar ze schorten dat even op. Uh, dus de weg is nu even open. Totdat die file op de A2 die is ontstaan weg is. En dan heb ik het over de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Tussen Born en het Kerens Heide bij Geleen staat inmiddels 7 kilometer. Nou, als die file dus opgelost. Gaan ze op de A76 weer verder met die spoedreparatie. Dan bij Leeuwarden, daar zijn de luchtmacht daar op de luchtmachtbasis. De A31 is daarom in beide richtingen dicht tussen Dronrijp en Marsum. Wordt als parkeerplaats gebruikt. En door bezoekers aan die luchtmachtdagen loopt het ook alvast op de A32 vanuit Heerenveen. Voor Leeuwarden drie kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, hoe zit dat nou eigenlijk met die kookhoogplaatjes? Wordt het net ook weer van Stef Blok? Daar is toch onduidelijkheid over. Um, het kabinet gaat nivelleren, zeggen sommigen. Er zijn mensen die uh, zelfs spreken van een linkskabinet. Joost Vullings, <laughs> is dat terecht? Nou ja. Dit is wel een begroting waar je Joop en Els zijn vingers bij kan, kan afleggen. Nee. Dat, dat zeg ja, dat ik al. Stef Blok is nog op de redactie. Dus, en hij kan nu niks meer terugzeggen. Deur dus, dicht. Nee, maar kijk, het is, het is wel opvallend hoor. Uh, kijk, gaan we terug naar de verkiezingscampagne van vorig jaar. Uh, toen zei Rutte altijd... het probleem in Nederland is dat de overheid te veel uitgeeft. Uh, en daar gaan wij vooral in snijden. En belastingenverhogingen, ja, daar moest hij eigenlijk uh, niks van hebben. En dan had hij meestal nog wel een paar grappen... over de nivelleringsdrang van Job Cohen. Uh, ja en nu hoor je bij de A. ja, toen wij vorig jaar nog in de zomer over Paars Plus aan het onderhandelen waren, stelden wij maatregelen voor die het kabinet nu neemt, maar die waren toen absoluut onbespreekbaar. Dus er is toch echt wel wat, wat ver veranderd. Dat komt, zoals Stef Blok net zei, ja, als je gewoon de bezuinigingen doorvoert zoals ze, ze gepland hadden, dan worden de zwakste mensen in de samenleving wel heel erg getroffen. Dus moest men een, ja, dat gaan compenseren. Dus dan moest men nivelleren, dus de inkomensverschillen verkleinen. Ja, en dat is voor de VVD toch wel pijnlijk, ik bedoel dat hebben, dat hebben ze de kiezers niet beloofd. Uh, de andere kant vinden ze het ook wel goed dat mensen gecompenseerd worden. Maar ja, ze hopen het ooit weer terug te draaien, zeggen ze dan bij de VVD uh, in de wandelgangen. Maar leuk is het niet voor de VVD, want je hoort Alexander Pechtold hier al op tamboureren. En dat gaan we volgende week in het debat ja. zeker terug horen. Absoluut. Ja, koopkrachtplaatjes. Um, um, verschillende meningen over. Wij hadden het ook al niet goed, uh, zei Stef Blok net. Ja, dat is wel interessant. Want hij zegt van, ja, uh, jullie zeiden van in de kranten staat dat de hoogste inkomens minder bijdragen. Ja. Nou ja, kijk, het, het gaat maar om een kwart procent, maar ja, ik moet zeggen, jullie hadden wel gelijk. Kijk, ik Dank je. ik nou, ja, wat, jullie zijn ook zo goed. Nee, maar kijk, als je hier heb ik een staatje voor voor mensen die een baan hebben, dan gaan mensen die zeggen uh, een baan hebben, maar niet zoveel verdienen, die gaan er 1% op achteruit volgend jaar. Mensen, de middeninkomers, gaan er drie kwart procent op achteruit en de hogerinkomers gaan er ook drie kwart procent op achteruit. Nou, dan kan je toch wel stellen dat het is maar een kwart procentje, maar dat de mensen die minder verdienen relatief meer moeten inleveren dan mensen die wat meer verdienen. ja. Precies. Nou, dank je Joost. Ja, zo ben ik. Ja. Succes, succes de komende dagen. We werken naar Prinsesdag toe. Tien minuten voor half tien is het. Tiraz naar het NOS Radio 1 Journaal. We laten ze even los. De miljoenennota. Bijzondere archeologische fonds, namelijk in Nijmegen. In de oudste stad van Nederland zijn de restanten gevonden van de Sint-Janskapel. Die eind 12e eeuw werd gebouwd, maar in de 16e eeuw werd afgebroken. En bij die kapel zijn ook grafkelders gevonden. Verslaggever Menno Reemmeijer ging er kijken met de wethouder van cultuur... en met een stadsarcheoloog, Kees Brok. Uh, er liggen hier een aantal grafkelders. Uh, gemetselde kelders, bloot. Ja, ja. En daar liggen uh, menselijke lichamen in. Ik verspreid vingerkootjes en uh, uh, teentjes. Ja, we, we lopen nu even over de plaats zelf heen. Hier ligt een uh, begraving, dit is een ja. dijbeen. Hier liggen nog wat uh, botjes en teentjes. Uh. Dat zijn gewoon menselijke botten? Ja. ja. Uit? Uh, ja, dat kan ik zo niet zien. Dat, uh, maar in ieder geval maar, 1650. Want, 1450 want, liggen hier dus al 600 jaar, hè? Ja. Onvoorstelbaar. Ja, onvoorstelbaar. We staan, er gewoon, We bij staan te kijken. er gewoon bij te kijken. En je moet het gewoon weten, ook van de archeoloog, dat je weet, oh ja, hier, heeft inderdaad, hier ligt inderdaad het menselijk lichaam ja. nog uh, met alle botjes wat maar... er En dat ligt hier ook vol, hè, begrijp ik uh, van jou. De wethouder ja. uh, die verantwoordelijk is voor de stadsarcheologie, uh, mevrouw Kunst, wat gaat ermee gebeuren? Ja. Uh, vorige week hoorde ik dat, dat, dat uh, mijn archeologen dit gevonden hebben. Ik dacht meteen van, oh jee, wat gaan we hier daarna doen? Want we hebben ook de ervaring in de stad een half jaar geleden... dat er een toren werd gevonden, juist op de plek waar inderdaad een parkeergarage in moest komen. Ja. bijzonder is ook dat elke keer als je een schop in Nijmegen in de, in de grond steekt... ja, dan komt er weer wat bijzonders ja. boven. En Houdt u uw hart zo. vast? En soms wel. <lacht> wat kost ook altijd geld. Maar ik ben er ook wel heel trots op dat we al die dingen vinden hier. En wat voor ja. mensen... Denkt u dat die hier begraven zijn? Want ze zijn dan begraven bij de kerk. Als je aan, aan de de, de, de, de Johanniters, dat is in feite een militaire ridderorde... En uh, die hadden dus een taak om um, in het Heilig Land uh, te zorgen. Dat, om daar te vechten en mensen te leveren. En, maar ook een taak om pelgrims uh, te helpen en te verzorgen. En dus het is, het, is, het is ook een zorgtaak die ze hebben. Nou, en ja, hier zullen. Uh, ik, ik denk dat de, de ridders zelf en de priesters. dat die in de uh, kelders begraven hebben gelegen. En dat daaromheen uh, ja, de, de, de, de, gewone, de gewone man, de gewone volk... die wel ge geleerd aan de orde of daar op bezoek en overleed. Hè, want ja. een soort ziekenhuisfunctie uh, hadden ze. En dat die mensen dus hier allemaal begraven liggen. Dit zijn de bordjes van het gewone volk. Dat denk ik wel, ja. Ja, ja dan staan we hier... Uh, op een hele bijzondere plek hoor ik van ja. de archeoloog. Uh, kijk toch even naar de wethouder met de miljoenennota... die gisteren in één keer online kwam. Ja, waar eigenlijk altijd alles met minder geld moet de komende jaren. Kan dit allemaal nog wel? Nou ja, ik schrik ervan als ik zie dat er weer 5 miljard extra moet worden bezuinigd. Dat betekent ook dat je ja, weer overal naar moet kijken. En het zou kunnen zijn dat we ook hier nog extra op moeten gaan bezuinigen. Dat is natuurlijk gewoon toch jammer voor een stad met zo'n rijke geschiedenis... waarbij je ook wilt dat dit soort dingen ook voor het nageslag bewaard blijven. Dus ik heb zorg, ook over archeologie, als ik die miljoenennota worden de komende jaren ook zien. Maar dit parkje, deze opgraving? Hier hebben we geld voor. Dit gaan we nog regelen met elkaar. Nou, eind volgende maand moet dat park bij de Korenmarkt klaar zijn en kan ook het publiek de graven bekijken. Bijna half tien gaan we nog even naar Leeuwarden. Het wordt een moeilijk jaar voor Defensie. Dat zal u niet zijn ontgaan met de maatregelen. Die minister Hele van Defensie in de miljoenennota heeft afgekondigd om fors bezuinigd te worden. En net vandaag zijn de luchtmachtdagen in Leeuwarden. Mark-Robin Vister is daar al de hele ochtend. En zo te horen, Mark-Robin, tussen de liefhebbers nu? Ja, zeker. En uh, de vliegshow is ook begonnen. Ik weet niet of je het toestel op de achtergrond hoort. Langzaam. Even vragen aan... Uh, ja, ik weet niet wat voor een toestelletje dit is. Uh, mevrouw Linschoten, weet u dat? Wat zien we in de verte? Ik heb geen uitzicht erop. Het is, uh, nou, het is in ieder geval een heel mooi kek toestelletje. Misschien dat we de informatie straks wel. <laughs> ja, we hebben heel veel verschillende kekke toestellen binnen de luchtmacht. <laughs> in ieder geval, ik weet wel hoe deze heet. Dit is een Chinook. Klopt, chinook. Ja. ja. Goed, hè? Ja. <laughs> Uh, en het is heel grappig, Marcel, om te zien. Het is net als in een, in een pretpark. Ze hebben dus met dranghekken hebben ze een route gemaakt voor de wachtrij. En dan gaan de mensen, uiteindelijk als ze dan gewacht hebben, aan de voorkant de Chinook in. En uiteindelijk komen ze dan hier aan de achterkant vol bewondering, er weer uit. Het is echt, uh, voor de liefhebber is het echt uh, fantastisch hier om die apparaten allemaal zo van dichtbij te zien. Zeg, mevrouw Linschoten, voor u natuurlijk ook een leuke dag. Absoluut, zeker. We staan hier uh, namens wervingstaak hier. Ja, u werft, u werft personeel. Dat klopt, ja. Dat moet u mij dan toch eens Uitleggen, want er vallen 6000 gedwongen ontslagen bij Defensie. En u werft personeel. Ja, nee, dat klopt. Dat kan vreemd overkomen. Maar ondanks de bezuinigingen hebben we nog steeds behoefte aan nieuw personeel. Uh, de overtolligheid uh, zit niet overal in de organisatie. En we proberen mensen om te scholen voor onze vacatures. Dat lukt niet altijd. Er zijn ook... Wat zoekt u voor mensen? We zoeken verscheidenheid aan functies. We zoeken vliegers, we zoeken technisch personeel, ICT-personeel... maar ook brandweer, logistiek. De luchtmacht is één groot bedrijf, er zijn heel veel vacatures op dit moment. En die zijn dus niet op te vullen met uit die 6.000 mensen die eruit moeten? Nee, helaas niet. We proberen mensen om te scholen. Als dat niet lukt, moeten we functie vakant stellen. En we werven ook voor de toekomst. Dus uh, we kijken een aantal jaar vooruit. En uh, de opleiding duurt een aantal jaar. En daarom kunnen we nu al voorzien dat er vacatures zijn in de toekomst... waar we nu voor werven. Nou, er worden ongeveer 60.000 mensen hier alleen vandaag uh, verwacht op de vliegbasis. Daar moeten er toch een paar tussen zitten. Ja, dat hopen we ook. We zijn hier aanwezig om jongeren te enthousiasmeren... en te informeren over de mogelijkheden bij de luchtmacht. Ja, ja. Zeg, meneer. Meneer, ja, deze, deze mevrouw zoekt personeels, is van Defensie. Heeft u misschien belangstelling? Nee, ik ben al te oud. U bent te oud? Dus dan wat hem niet. Is hij te oud? <laughs> ik zou het niet weten, ik kan hem niet inschatten. <laughs> Hoe oud bent u dan? Dat mag u raden. <laughs> Die meneer denkt dat hij te oud is. U zoekt uh, echt alleen maar hele jonge mensen? Nee, niet hele jonge mensen, maar we moeten ons personeelsbestand wel aanvullen met jonge mensen. Om ze uiteindelijk de opleiding te geven en uiteindelijk de rendement eruit te halen voor de luchtmacht. Hoe is het met uw eigen baan eigenlijk? Staat u ook op de tocht? Nou, en eigenlijk uh, evenals heel veel andere mensen is er mogelijkheid dat ook ik uh, uiteindelijk uh, ontslagen zou kunnen worden. Maar dat weet ik op dit moment niet. Die, die zekerheid heb ik niet. En, uh, Wanneer hoort u dat? Dat weet ik niet. Dat is ook wat? Nou, ik vind het niet zo'n probleem. Kijk waar we staan. Het is een feest vandaag. Ik kan mensen. Het is zelfs meer om te zien. U bent dapper, u bent heel dapper. Nou, het is zo. Ja, zeg. Wat gaat u nou eigenlijk vandaag doen? Ik ben eigenlijk aanwezig hier. Als u daar naar kijkt, hangar 3. Hangar 3, daar staat ook www.werkenbijdeluchtmacht.nl. Dat is echt de hangar waar de mensen. Ja, geworven worden voor de luchtmacht. En. Daar staan we ook aanwezig om de beleving en mee te geven aan de mensen. Ze kunnen daar zien wat houdt de werk in om aan een motor te sleutelen. Wat gebeurt er als ik bij een bepaalde opleiding wil volgen? Alle informatie kan men hier krijgen. Ja. Is hij jong genoeg, die jongen die daar... Ik denk het wel. Ja, zullen we even vragen? Ja. Deze mevrouw is van Defensie en die zoekt nog personeel. Heb jij misschien belangstelling? Waarvan? Van, van Defensie, want je bent hier bij Defensie, hè? Ja. ja. Zou je wel bij Defensie willen werken? Ja, lijkt me wel cool. Ja. Ja. Het lijkt hem wel cool. Ja? Ja. ja. Dan, nou, moeten, dan moeten jullie misschien samen dan moet je even... Dan moeten zeker ja. even met me meelopen. Hier tegenover staat een hele grote wervingstent. Hangar 3, de place to be. Dan kun je alle informatie krijgen wat er mogelijkheden zijn... voor jou, persoonlijk, binnen de Luchtmacht. Die jongen staat helemaal stom ja, verbaasd ja, te kijken. Wel. Die denkt, ik ben, ik heb gewonnen. Ja, <laughs> ja die denkt, ze komen naar me toe. <laughs> ja. Zeg, wat vind je van de Chinook? Cool. Cool, ja. Mooi ja. ja. hè? Mevrouw, bent u wel eens eerder in de Chinook geweest? Uh, nee, ik kan me niet herinneren. En wat valt u nou het meeste op als u hier zo binnen staat? Nou, het is heel, uh, ik moet zeggen, kaal, hè? Of, het hangt wel heel veel, maar het is, het is geen aangekleed vliegtuig of zo. Nee, het is niet gezellig dat je zegt van, we gaan naar Tenerife. Nee, nee, nee, nee, dat lijkt me niet zo comfortabel, dit ding. Nee. Veel plezier. Van. Ik dat zie ook allemaal mensen met klapstoelen. Heeft u ook een klapstoel meegenomen? Nee, ik heb geen klapstoel meegenomen. Waarom nee? hebben al die mensen een klapstoel bij zich? Ja, omdat het een hele mooie lange dag is. Mensen gaan dan eventjes zitten om naar de vliegshow te kijken. Ah, ja. Weet je nou al wat voor vliegtuigje dat was, wat we net gezien hebben? Ja, dat was een PC-7. Hoe weet u dat nou ineens? Nou, ik zag het uiteindelijk had ik wel een goed zicht <lacht> erop. Ja, uh, nee, absoluut. <lacht> het is niemand die me dat ingefluisterd heeft. Maar ik zag het van die kant niet. Hij maakte een bepaalde manoeuvre. En daarna zag ik dan de kleur onder andere duidelijk te herkennen: zwart-geel. zeg het wordt een mooie dag vandaag in Leeuwarden. Het verkeer is gewaarschuwd, want er wordt zelfs een snelweg afgesloten. Die wordt als parkeerplaats gebruikt voor alle bezoekers hier. Ja, doe maar. Ja, het is echt een happening. Ja, het is een hele mooie dag uit. 2012 wordt een moeilijk jaar voor Defensie, maar nu nemen we het er nog even van. Nu nemen we het ervan en we zijn er voor de toekomst. We zijn er voor de toekomst. En het thema is: de toekomst hangt in nou, de lucht. Nou, <lacht> kan die mooi uitkomen, toch? Ik hoop dat u mag blijven werken bij Defensie. Ik hoop het ook, dank u wel. Tot ziens en bedankt. Geen dank. Mark Robin Visser. Wanneer komen de Red Arrows, Mark Robin? Ik zal het even vragen, wanneer komen de Red Arrows? Ik heb, ze zijn wel gesignaleerd. Vanmiddag? Vanmiddag. Ja, ja, ze zijn gesignaleerd. Dus nu in de auto stappen Marcel, dan haal je het Ja, dat is mooi. Die hebben een mooie show. Zeker. Met Engeland. Goed, Marco, weer op de luchtmastbasis in Leeuwarden. Had het vanochtend over de bezuinigingen en ook wat over de openluchtmachtdagen. Nou, Marcel gaat als een speer ja, naar Leeuwarden. Ik ben al weg. Ga maar gauw, doe je jas dicht. Uh, wij gaan door naar de collega's van de KRO's. Sven Kokkeman. Goedemorgen, wat heeft Lara. Je? Nou ja, uiteraard ook de miljoenen, nieuwe nota. Buiten gewoon somber verhaal natuurlijk. Maar wat zijn nou de maatregelen die ons door die eurocrisis heen moeten loodsen? En gaat dit kabinet dat wel redden? Want de maatregelen die nodig zijn, zouden we misschien wel de bom kunnen leggen onder de gedoogconstructie, zal ik maar zeggen. Daarom gaan we praten. Uh, en de sociale diensten en gemeenten hebben dat stuk ook gelezen... en die waren al heel erg bezorgd over het uitbetalen van de bijstandsuitkeringen... en die zijn zich nu helemaal lazarus geschrokken. Dat meer zometeen in Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws van half tien. Eewout de Radio 1. Het NOS-journaal. FNV-voorzitter Jongerius is blij met de Kamermeerderheid voor het pensioenplan. Gisteren stemde de Kamer in met het akkoord van eerder deze week. Jongerius noemde het in het NOS Radio 1-journaal... mooi dat Partij van de Arbeid en ChristenUnie... er nog extra toezeggingen van minister Kamp uit hebben gesleept. De minister deed onder meer extra beloftes over mensen met een laag inkomen... die toch met hun 65ste willen stoppen met werken.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 Aan boord zaten een Amerikaan en twee Russen. Tijdens de afdaling ontstond lichte paniek toen de verbinding wegviel... tussen het controlecentrum bij Moskou en de capsule. En kort daarna werd de communicatie toch weer hersteld. En het Amerikaanse federale hoge rechtshof heeft op het laatste moment... uitstel van executie verleend aan een ter dood veroordeelde moordenaar. De advocaten van de 48-jarige Dwayne Bak hadden bezwaar gemaakt... omdat tijdens het proces sprake zou zijn geweest van racisme. Zijn executie is nu voor onbepaalde tijd opgeschokt. En dat is het nieuws op dit moment. ANUB verkeersinformatie. Op de A2 Eindhoven Maastricht staat tussen Born en Knopenkerensheide 7 kilometer. Dat komt door de problemen op de A76 naar Geleen... Totdat die file, uh, als die file op de A2, die ik zojuist noemde, weg is... gaat Rijkswaterstaat dan weer verder met de spoedreparatie aan de voegovergang. Verkeer vanuit uh, Eindhoven, dat onderweg is naar midden- of zuid-Duitsland... kan het beste bij Venlo de grens overgaan in plaats van bij Heerlen. Bij Leeuwarden zijn er de luchtmachtdagen... en daarom is de A31 in beide richtingen dicht tussen Dronrijp en Marssem. Die wordt uh, tot zaterdagavond als parkeerplaats gebruikt. Dus ook druk richting die luchtmachtdagen op de A31 naar Leeuwarden staat tussen Franeker en Dronrijp daarom 2 kilometer. Dit is Radio 1 KRO. Goedemorgen, Nederland Sven Kokkelman. Sommige berekeningen in de miljoenennota, maar wat gaan we doen? Kan dit kabinet zonder averij de maatregelen nemen die nodig zijn om ons door de eurocrisis heen te loodsen? Gemeente en sociale diensten slaat de schrik om het hart door de kabinetsplannen, de oplopende spanning en een dreigend geweld bij de grens tussen Kosovo en Servië. En het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Het is 2,5 over tien. Dit is Cairo. Goedemorgen, Nederland. Roy Herkens is vanochtend in Den Haag. Vandaag is het kleine prinsjesdag en Marjolein Looyen, de kinderkoningin... die gaat zo meteen beginnen aan de kindertroonrede. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl. En we beginnen ook in Den Haag, de miljoenennota. Alle fractievoorzitters hebben hun zegje er inmiddels over gedaan... maar hoe liggen de politieke verhoudingen voor deze... zoals hij wordt genoemd, sombere miljoenennota de komende tijd... We gaan naar Den Haag, naar Kees Boonman. Die is uh, politiek analist bij Eén Vandaag... En, en natuurlijk ook verbonden aan Kamerbreed. Goedemorgen, Kees. Goedemorgen. De vraag is, uh, de, de conclusies, de constateringen... de berekeningen hebben we allemaal wel voorbij horen komen. Wat gaan we doen? Ja, nou ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Dat is, het beeld wat geschetst wordt, is, uh, is somber en verontrustend. En je ziet, uh, neem een kop in de telegraaf, van de kostwinnaar is de dupe. Maar er wordt vooral geconstateerd dat we echt op een uh, keerpunt staan in de samenleving. En vooral ook economisch. Dus dat er echte, scherpe, duidelijke keuzes gemaakt moeten worden. Ja. En ja, dat zou dan in de zorg moeten, op de arbeidsmarkt, de woningmarkt en je kan alles doorbladeren, dat staat er niet in. Het nee. is een compromisbegroting. Maar het is een crisisbegroting, maar het staat vol met compromissen... en ja. niet met heldere keuzes. Maar de reden dat al die uh, hervormingsmaatregelen er niet in staan... is natuurlijk dat dit kabinet tot stand is gekomen uh, bij het ontbreken daarvan... omdat ze daar niet over eens konden worden. Ja, dat is, het, uh, dat is het grote probleem. Eigenlijk wordt inderdaad zichtbaar wat moet gebeuren... maar wat niet afgesproken kan worden in de huidige constructie. En waarvoor het kabinet ook steeds uh, bij de Kamer uh, voor een meerderheid moet bedelen... bij de partijen die niet in het kabinet zitten, zoals we dat vannacht nog gezien hebben... over het pensioenakkoord waar de Partij van de Arbeid als... Uh, Schaduwgedoogpartner weer uh, het kabinet te hulp moest roepen... omdat de gedoogpartner het liet afweten. Ja, dus dan heb je een beetje een merkwaardige situatie. En de vraag is dan ook hoe lang dat goed kan blijven gaan... als er zulk zware economisch weer opkomst is. Nou, laten we eens uh, op de voorspellende toer gaan. Uh, niet lang dat is onhoudbaar. Het is ook ongeloofwaardig. Als je steeds bij cruciale wijzigingen in je beleid, en die zijn dikwijls nog onvoldoende voor wat er echt moet gebeuren, moet gaan bedelen bij de oppositiepartijen, dan, ja, dan toon je toch eigenlijk aan dat de partner die je hebt gekozen eigenlijk niet de juiste is. Want daar moet je het toch eerst van hebben. En het maakt het ook voor de oppositie heel erg moeilijk, want die staan keer op keer uh, voor de vraag, uh, zijn wij nog wel oppositiepartij? Zijn wij voor die kiezen? nog wel duidelijk, hoe zijn wij een beetje het hulpje uh, van het kabinet zonder dat we eigenlijk iets in dat kabinet te zeggen hebben. En dat ja. kan niet eeuwig doorgaan en dat zal ook niet eeuwig doorgaan. Nee. En dus gaan we allemaal kijken naar, komen er extra bezuinigingen en waar dan? En we blijven wel binnen de begrotingsmarge die ons ook binnen die eurozone moet houden, zodat we straks ook niet naar dat uh, noodfonds moeten. Nou, zo'n zo fruit zal trouwens niet lopen, maar goed, desalniettemin. En daar speelt dan de PVV een tamelijk grote rol, want die zegt geen meer bevoegdheden naar Europa, niet meer geld naar Griekenland, allemaal nee, nee, nee. En dan en is de vraag inderdaad, hoe lang is dit nog geloofwaardig? Nou ja, dat zei ik eigenlijk zo, zo even al. Het, het, het is niet geloofwaardig. Het is ook niet duidelijk te maken aan de kiezer en aan de burger. Als je zegt, er moet echt iets fundamenteel veranderen... op al die belangrijke terreinen. Kijk bijvoorbeeld naar de zorg. Dat gaat, als, dat gaat hoe dan ook, zelfs als er bezuinigd wordt... die uitgaven voor de zorg die zitten op zo'n 77 miljard euro... onvoorstelbare bedragen over een aantal jaren. En ja, het is fijn... om te kunnen worden. Het is fijn om ook met hulpstukken door het leven te kunnen gaan. Maar het moet wel allemaal betaald worden. Daar moeten we wat voor over hebben. En er moeten rigoureuze maatregelen voor genomen worden. En dat gebeurt niet echt. Het, het wordt allemaal wel aangestipt. En dat is niet om die begroting meteen neer te sabelen. Of zoals een van de ministers die ik zo even op weg naar de studio hier tegenkwam... en die ging naar de ministerraad. Ja, jammer is, we kunnen er nu niks over zeggen... want dat hebben we nu eenmaal afgesproken, dat mag pas dinsdag. Maar het gevaar is wel dat alles nu al wordt neergesabeld... want zij zouden dat natuurlijk moeten uitleggen. Ja, maar wat is dat voor een krankzinnige situatie? Er is een of andere klungel, notabene, onder een van die ministers... die er zorgt dat we dit met z'n allen al een dag eerder kunnen lezen... En vervolgens houdt het kabinet zijn kaken stijf op elkaar. Is iedereen boos, door eigen toedoen zal ik maar zeggen. En, en de verantwoordelijke hoor je niet aan het woord. En dat duurt dan een paar dagen. Terwijl ja. de financiële markten snel reageren. Terwijl alles en iedereen in een informatie uh, zit. Waarbij je... Onmiddellijk alle reacties van anderen kunt zien. Ja, Het, nou ja, dat, het is natuurlijk bezopen. We, we worden allemaal bedolven onder het getwitter. Je kan geen seconde per dag ontkomen aan informatie. Reacties op reacties. De burger die wordt opgezadeld met een soort crisisscenario. Waarvan de burger niet echt weet wat dat allemaal gaat betekenen. En of het niet erger wordt. Of dat het misschien uh, al erg genoeg is. En we horen van de mensen die het moeten verkopen, dat beleid die het ons moeten uitleggen, en misschien wel moeten uitleggen... dat het nog te weinig is en dat het eerder uh, een, een kleine beweging is... voor de echte storm die nog moet komen. Die houden hun mond in dit digitale informatietijdperk. En de reden is, ja, dat zou een beetje, zo zei vannacht Mark Rutte... even in de Tweede Kamer, de reden is dat dat ook niet netjes zou zijn... naar nou, de koningin die dinsdag de troonrede voorleest. Maar ja. ja, er zijn in het kabinet, kan ik je verzekeren, uh, uh, wel discussies over. Want er zijn natuurlijk een aantal ministers die dit... heel erg vervelend vinden. En nogmaals, het citaat van een van hen uh, vanmorgen aan mij was: We lopen nu het gevaar dat al onze plannen al worden stuk geschoten deze dagen en in het weekend, en dat wij pas dinsdag het nog kunnen uitleggen. En dat is eigenlijk al te laat. Ja, goed, en even nog een paar stappen verder denken. Want jij zegt: Deze constructie is al lang niet meer geloofwaardig. Als je nou straks de maatregelen moet nemen in het hart van een, uh, van een Europese crisis, waarvan de deskundigen zeggen dat als er niet heel snel een oplossing komt, dat die crisis alleen maar groter wordt. Um, hoe groot is dan de kans dat dit kabinet gaat struikelen... en gaan we dan naar nieuwe verkiezingen... met weer een soort van Belgische formatieperiode... en vooruitzicht gezien de wat politieke verhoudingen... of kun je dan ook een nieuw soort rompkabinet, nationaal kabinet maken... Um zonder nieuwe verkiezingen. Nou ja, het is heel erg vooruitlopen op iets waarvan... nog jij, nog ik, nog niemand hier op het Binnenhof... weet hoe het precies zal gaan. Maar dat het een groot probleem wordt om in deze constructie... al die maatregelen en nogmaals die maatregelen... die nu nog niet zijn aangekondigd... maar die zeker als er een recessie komt uh, wel al bedacht worden... om die te nemen op basis van de huidige politieke verhoudingen... namelijk een kabinet uh, met een gedoogpartner. En Dat ja. zou wel eens kunnen betekenen dat bij grote bezuinigingen... Er er geen uh, nieuwe bezuinigingen, er geen uh, uh, eenheid meer te vinden is binnen de huidige constructie. Dus zou het kabinet wel eens kunnen zoeken naar al die partijen... die ze steeds uh, uh, aanspreekt om te helpen ja. om, zoals dat heet, uh, bij het kruisje te tekenen. En dat zou wel eens kunnen betekenen dat we helemaal niet naar verkiezingen gaan. Ik denk dat dat ook heel onhandig is en dat er ook niemand op zit te wachten. Want dan wordt het inderdaad wel een erg verdeeld landschap. Maar dat je gewoon de partijen waar je steeds een beroep op doet... dat je die bij een nieuw gedoogakkoord betrekt en misschien ook wel een rol in het kabinet zou geven. Dat zou ja. helemaal niet zo raar zijn. We hebben in het verleden in crisissituaties vaak gesproken over een nationaal kabinet, hè, dat, waar Wiegelt altijd het overal, of een zakenkabinet. Nou, als de problemen zo groot zijn en de consensus in het land bij de partijen eigenlijk ook veel groter is, althans bij de grote partijen, de traditionele partijen, nou ja, waarom doe je dan niet gewoon met hun echt samen en maak nieuwe afspraken ja. en laat ze meedoen. En voeg daarbij tot slot uh, dan ook nog de zorgen in Brussel. Ik was zelf deze week bij de Europese Commissie... en daar hoor je echt grote zorgen dat de nationale regeringen... uit angst voor de populistische partijen in eigen land, zal ik maar zeggen... niet meer durven om de maatregelen te nemen die echt nodig zijn. En uh, daar zeggen ze, ja, dan, dan gaat het mis. Ja, het, natuurlijk gaat het meer sterker nog. In 2008 eh, hadden we een Prinsjesdag waarbij de begroting werd gepresenteerd... op het moment dat de Lehman Brothers Bank eh, ineenstortte en die begroting kon dus omdat het zoveel gevolgen had... onmiddellijk de prullenbak in. Als straks de recessie echt zichtbaar wordt... als Griekenland eh, niet gered wordt... of hoe dan ook, dat probleem wordt niet echt goed opgelost. Maar sowieso, geld kost het en nog veel meer geld dan we denken... en iets terugkrijgen van Griekenland, dat krijgen we ook niet. Ja. Dus er moeten nieuwe maatregelen genomen... Dat dus dan kan dit stuk gewoon weer de dit prullenbak ook in de prullenbak. Moet dus je er is eigenlijk afspraken. geen enkele reden om je op te winden dat het gisteren al op internet stond. Nee, je <laughs> zou eerder blij kunnen zijn dat we uh, al zo snel als mogelijk weten uh, ja. wat ons te wachten staat. En ons staat nog veel meer te wachten. Het is alleen heel raar dat we zo lang moeten wachten op de mensen die het moeten uitvoeren. Dat zal pas dinsdag worden en dat is eigenlijk niet meer van deze tijd. Kees Boonman vanuit Den Haag, ik dank je wel. De vraag van vandaag. Elke dag stellen wij u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De Brit Ian Stewart laat zich vandaag en morgen opsluiten... in een luchtdichte kamer met daarin alleen planten. De professor van de Universiteit van Plymouth hoopt er zo achter te komen... of de zuurstof die de planten produceren hem in leven kunnen houden. Hoe groot is de kans op succes? U hoort het antwoord op die vraag van plantenfysioloog Dick Vreugdenhil... van de Wageningen Universiteit. Het succes van, van de proef die net genoemd is, dat hangt van een aantal factoren af. Voor fotosynthese heeft een plant een paar dingen nodig. De ene is kooldioxide. Verder is daar licht voor nodig, veel licht, groene bladeren en dan liefst bladeren die niet elkaar beschaduwen. En als we nadenken over het soort plant, dan zou ik hem adviseren om bijvoorbeeld maïsplanten te nemen. Tomatenplanten kan ook. En verder denk ik dat er een, nog een probleem om de hoek kan komen kijken. Hij zal s'nachts ook zuurstof nodig hebben, deze meneer. En dat betekent dat hij waarschijnlijk s'nachts het licht aan wil laten. Dat lijkt een goede oplossing. Maar het probleem kon wel eens zijn dat planten, net als wij dat hebben... een biologische klok hebben... En of het nou s'nachts licht of donker is... de biologische klok kon wel eens veroorzaken dat een aantal processen... waaronder fotosynthese, een stuk langzamer verloopt... waardoor er ook minder zuurstof s'nachts gemaakt wordt... zelfs als het licht aan is. Dus ik wens uh, professor veel succes met zijn experiment. Dat doen wij ook. Heeft u ook een vraag bij het nieuws... mailt u ons dan naar goedemorgennederland.kro.nl... voor uw vraag van vandaag. Terug maar naar Den Haag nu weer. Naar de troonrede voor de kleintjes met Roy Herkens. Koninklijke vloerkleden, hè? de boogvormige houten gewelven van uh, de ridderzaal. Uh, kroonluchters en natuurlijk uh, de troon. Waar koningin Beatrix dinsdag de troonrede zal uitspreken. Mag jij ook op die troon gaan zitten? Ja, nee, nee. Waarom niet? Um, omdat die van haar is en als ik erop ga zitten is die niet meer exclusief van haar. Ik heb een speciale troon. Je ziet er prachtig uit. Hele mooie jurk heb je aangetrokken. Mooie, mooie hoed op natuurlijk. Een boeketje bij de hand. Heb je dat zelf uitgekozen? Nee, dit is speciaal voor mij gemaakt. In deze ridderzaal Hartje Den Haag wordt al sinds 1904 jaarlijks de troonrede uitgesproken. Marjolein Looyen, jij bent de kinderkoningin. Tweede klas van de middelbare school, VWO Plus, 13 jaar. Hoe ga je straks beginnen? Weet je de troonrede eigenlijk uit je hoofd? Ik ga de troonrede gewoon voorlezen. Ik weet hem niet uit mijn hoofd hoor, want dat weet de koningin ook niet. Weet je, weet je de regels wel al? De eerste regels? Nee. Heb je wel naar de koningin gekeken, hoe zij de, de troonrede uitspreekt? Ja, daar heb ik naar gekeken. Heb je geoefend? Ja. Hoe vaak heb je geoefend? Um, ja, wel een aantal keer, ja. En is het moeilijk? Nou, een beetje. Het is gewoon voorlezen eigenlijk. Alleen dan voor meer mensen. Wat zijn de belangrijkste onderwerpen? Nou, die troonreden zelf die heb ik al gelezen. Die heb ik namelijk samen met een aantal leerlingen geschreven. En er staan vier belangrijke onderwerpen in. En de belangrijkste de twee daarvan vind ik: kinderarbeid en kindermishandeling. Wat, wat zegt de troonrede daarover? Um, dat het niet zo heel goed gaat, maar dat het wel, zeg maar, dat ze er veel aan willen gaan doen. Ja, er zijn natuurlijk toch tal van zorgen in Nederland. Maar zou je in de algemeenheid kunnen zeggen dat jongeren in Nederland eigenlijk boffen. Om hier op te mogen groeien? Ja, wij boffen wel. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Maar ja, wij hebben eigenlijk wel gelukt dat wij zeg maar, naar school mogen en dat soort dingen. Nou, het blijft nog heel even staan. De kleine Prinsjesdag wordt voor de tweede keer georganiseerd door UNICEF en Defence for Children. Jan Bouken, directeur van UNICEF. Boffen de Nederlandse jongeren, heeft ze gelijk? Nou ja, vorige week was ik in Ethiopië, Somalië en Kenia. En als je dan terugkomt, dan denk je de Nederlandse kinderen boffen. Want heel veel kinderen in de wereld, die hebben het niet goed. Uh, maar ja, als je in Nederland bent, dan kun je ook problemen hebben... die passen in de Nederlandse context. En UNICEF baseert zich op het Verdrag voor de Rechten van het Kind. En dat verdrag geldt overal in de wereld. Dat geldt in uh, Somalië en in Kenia en in Ethiopië, maar ook in Nederland. Uh, en daarom vraagt UNICEF ook altijd aandacht voor uh, de, de situatie van kinderen in Nederland. Bijvoorbeeld... Kinderen in asielzoekerscentra. Als je het verdrag voor de rechten van het kind goed leest... dan is er nog heel veel te verbeteren in hun situatie. Kinderen die, uh, die mishandeld worden. Het gebeurt allemaal. En dat zijn thema's waar wij in Nederland ook aandacht voor vragen. En het zijn ook thema's waarmee wij naar de politiek gaan. En dat kinderen daar een mening over hebben en daar vandaag over spreken... dat helpt ons alleen maar enorm om dat te doen. Dan wordt er geluisterd. En de toon? Gaat de toon anders zijn dan komende dinsdag? Een sombere, onzekere toon die veel gaat over, over de centjes... Nou, ik denk uh, dat we op dit moment nog niet mogen lekken uit de troonrede... die zo meteen voorgelezen wordt. Maar ik weet wel dat als kinderen over uh, deze thema's praten... dan zijn ze heel kordaat dan zijn ze heel duidelijk over wat zij vinden dat de problemen zijn. En ze zijn ook heel duidelijk, dat is altijd zo leuk als je, als je met kinderen dit doet... over in welke richting je het moet oplossen. Uh, dat is heel erg belangrijk. En dat Gebeurt er ook je... nog iets mee? Gaat er nog iets gebeuren met die, met die oplossingen... met wat er hier vandaag allemaal besproken gaat worden? Ja, zeker gaat hier wat mee gebeuren. Om te beginnen, de politici debatteren mee zometeen. Dus die zullen niet alleen praten, maar hopelijk ook luisteren. En dan komt ook de staatssecretaris die in Nederland het uh, kinderen en jeugdbeleid coördineert, mevrouw Veldhuizen van Zanten. Die zal de troonrede in ontvangst nemen... en die zal de aanbeveling in ontvangst nemen. En wij zijn voortdurend met haar in gesprek, dus daar gaan we zeker mee door. Nou, Marjolein, ben je zenuwachtig? Een klein beetje. Het nou, komt ook goed. Je ziet er prachtig uit. Dank je wel dat je me even te woord wilde staan. Zet hem op zometeen. Tot zover de kleine Prinsjesdag hier in de prachtige ridderzaal. Zij, Roy Herkens. Straks de Kosovaarse regering zet douaniers in bij de grens met Servië... en daar zijn de Serven woest over en nu dreigen ze zelfs met geweld. Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag, 1977. Een dag met een zwart randje, want Maria Callas is gestorven. Deze dag, in 1977, 16 des september dus, sterft in Parijs de beroemdste operazangeres van de 20 e eeuw, Maria Callas. Ook buiten de operawereld trok Callas de aandacht. Haar leven was een vast onderwerp in de internationale roddelbladen. Na een relatie met de Griekse reder Aristoteles Onassis, weet u nog... die haar verlaat voor de Amerikaanse presidentsweduwe Jackie Kennedy... treedt ze nauwelijks nog op en kwijnt ze weg in haar appartement in Parijs... waar ze uiteindelijk bezwijkt aan een overdosis slaappillen. Operazangeres Caroline de Kaart en operazanger zanger Ernst Daniel Smit... kunnen zich de sterfdag van Callas nog buitengewoon goed herinneren. Zo de dat Maria Callas is moord. Little was Callas a That that need me was, oh God, I can... Ik krijg, hoe hoorde ik dat zij er niet meer was? Ik krijg meteen tranen van. Eerlijk gezegd, dat weet ik niet meer. Ik weet alleen dat ik totaal van streek was. Want ze was mijn idool gewoon. En nou probeer ik mijn tranen in te slikken. Omdat er zo weinig zangers zijn die zo diep gaan in de emotie die dat kunnen brengen. Want zangers zijn. Communicators. En zij was een geweldige communicator. Ik heb de groot plezier gehad om haar in Covent Garden te zien, in Medea van Cherubini Onvergetelijk, want je kon je ogen een moment niet van haar afnemen. Callas is natuurlijk, we noemen ze de prima donna assoluta hè. Dat is een vrouw die, die, onder andere, onder modebeeld bepaalde. Een vrouw die overgevoelig wordt. Ik denk niet dat er filmsterren zijn geweest met zo'n gigantische status als Maria Callas. Die kon nergens gaan opstaan. of staan. Als ze werd door de belangrijkste mensen ontvangen, alles deed ze dan. Maar achter die façade van de enorme gevierde ster ging een diepe eenzaamheid, een diepe onzekerheid, een diepe angst, een, een, een diep jeugdtrauma ging daar schuil. Ze kon moeilijk alleen zijn, ze was zocht altijd weer de erkenning en altijd twijfelde of vrienden wel echte vrienden waren, of het niet ging om de status of dat het ging om haarzelf. Uh, de, de, de strenge opvoeding van haar huishuid, die, die bleef haar achtervolgen. De, de minnaars die haar nou ja, waarschijnlijk alleen namen omdat ze zogenaamd zo, zo belangrijk was. Uh, voor velen was zij niet het schoonheidsideaal. Ze was niet het mooiste meisje van de klas. Ligt dan wat je mooi vindt. Ik vind dat wel, maar goed. Men vond dat toen niet. Ze had aanleg om dik te worden. Af en toe werd ze ook echt moddervet. Was ze van staltig om te zien. Dat zal iemand tegen haar gezegd hebben misschien. Dat heeft ook weer wonden geslagen. Het is onvoorstelbaar dat een vrouw van die enorme wereldstatuur. zo'n ongelooflijk eenzaam mens. en die eenzaamheid. en die, dat zoeken naar. Dat, dat, die zielsverbinding zoeken met andere mensen. dat vind je in haar zingen. Het is, ook, het is ook niet voor niets dat toen ze uitgestoord werden over de Egeïsche er een verschrikkelijke grote storm opstak. De goden hadden weer opgenomen. Ze was, echt, ze was uit het godenwerk van, van de Grieken op, bij ons neergeplant... en de goden hadden weer tot zich genomen in de Zee En daar rust ze voor de rest van hun leven. Deze dag in 1977, 16 september, dus het overlijden van Maria Callas. Het is acht minuten voor tien. We gaan naar de grens tussen Kosovo en Servië, want daar zijn buitengewoon hoog oplopende spanningen. De kosovarse regering plaatst namelijk vandaag aan de noordgrens douaniers tot grote ergernis van de Servische minderheid in Kosovo. Aan die grens staat onze correspondent Marcel van der Steen. Marcel, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gespannen is de situatie daar? Nou ja, je stelt in, dat er uh, mensen zeg maar, van de Kosovaarse politie... hier aan de grens gezet gaan worden. Dat uh, gebeurt misschien op dit moment. Ik sta iets te ver af om dat echt te kunnen zien. Maar continu komen hier k 4 helikopters aanvliegen... waar mannen uitkomen. Of dat nou 4 soldaten zijn... of dat dat inderdaad Kosovaarse uh, politieagenten zijn. Dat kan ik hier vandaan niet zien. Maar dat is op dit moment aan de hand aan de grenspost waar ik sta. En dat is uh, zeg maar, een van de tweede, twee noordelijke grensposten. Bermiak. In Jarinje, daar heeft de KFOR een grote blokkade opgeworpen. En hier rijden ook de zandwagens vanuit Noord-Kosovo af en aan. om één grote hoop zand meer te kieperen voor de voeten van de KFOR-soldaten. Ja, nou moeten we even teruggaan in de tijd om misschien iets van de achtergronden te begrijpen. Kosovo was in de jaren negentig ook al een belangrijk argument voor de toenmalige Servische president Milosevic. om oorlog te gaan voeren. Waarom is dat Kosovo zo gevoelig? Ligt dat zo gevoelig bij die Serven? Omdat ze het zien als de bakenmat van Servië. Ze zien eh, het gebied van Kosovo eigenlijk als de bron van hun land. En ook de bron van de orthodoxe kerk. De, de, de, de orthodox-christelijke kerk die nog een hele belangrijke rol heeft. Een hele belangrijke zin, uh, ook in de pap heeft als het gaat over de politiek. Gisteren heeft een belangrijke uh, uh, uh, patriarch, heet dat geloof ik, een priester. heeft hier uh, in Mitrovica, dat is een, een plaatsje in Kosovo, een kerkdienst uh, uh, opgevoerd, zeg maar om daarmee nog eens uh, de Serviërs een uh, hart onder de riem te steken. Ja. De kerk is hier heel belangrijk en Kosovo is eigenlijk de bakermat van de kerk en dus ook van het land. Juist. En waarom zetten die Kosovaren dan uh, weer douaniers en politiemensen aan de grens? Ja, omdat uh, de Kosovaarse regering zegt, ja, dit land is al 3,5 jaar van ons. Wij hebben ons uh, onafhankelijk verklaard en uh, wij willen nu ook wel eens al onze grensposten gewoon overnemen. Want in het noorden van Kosovo wonen voornamelijk Serviërs... Die weigeren de Kosovaarse autoriteiten te accepteren. Nou, ook Servië, het land Servië uh, accepteert dat ook niet. Ziet Kosovo nog steeds als een provincie. En daarom uh, staan hier nog steeds Servische uh, politieagenten aan de zogenaamde grenspost. En uh, de Kosovaarse regering zegt, en nu is dat klaar. Nu gaan wij onze eigen grensposten bemannen. Ja. En dat wordt niet getikt door de Servische bevolking. Nee, en ook niet door de Servische president Tadic. Want die noemt het onverantwoordelijk en gevaarlijk gedrag en zegt letterlijk: Servië zal het niet accepteren. Nee, en wat daar nou precies mee bedoeld wordt, is natuurlijk lastig. Want we kennen ja. Servië uh, als een, uh, een land dat, uh, uh, nou ja, laten we zeggen, veel oorlog heeft gevoerd de afgelopen jaren hier in de, uh, op de Balkan. Op uh, verschillende manieren. Um, maar nu wil Taric, de president van, uh, van Servië, heel graag, en daar is hij alles voor over, lijkt wel, om bij de EU te komen. We hebben uh, Mladic uitgeleverd, ziek uitgeleverd zien worden. En nu is dit zijn blok aan de been, Kosovo. Want dat kan hij als president nooit uh, accepteren, dat dat uh, een, een onafhankelijk land is geworden. Maar tegelijkertijd lijkt hij de, de duimschroeven aan te draaien en te zeggen, ga daar weg met ja. al je uh, Servische... Uh, gedachtegoed, zeg maar, en ook alle serviceorganisaties die hier nog zijn. En dan kun je misschien bij de EU. Juist. En de, tegelijkertijd hou je uh, toch ook je hart vast, want uh, die oorlog in Joegoslavië ligt nog niet zo heel ver achter ons, uh, zal ik maar zeggen. En de nationale sentimenten zijn er nog, uh, nog steeds. Uh, dus waar gaat dit toe leiden, denk jij? Ja, dat is heel moeilijk schatten. Als je kijkt naar de situatie nu, er worden in heel Noord-Kosovo, worden opgeworpen. Dat was in juli ook het geval. Nou, toen ging de grenspost... Hier en eh, iets verderop in het noorden in vlammen op ook door pro protesten. Nou, nu worden er dus grote eh, zandhopen neergegooid als een blokkade. Nou, dat klinkt allemaal heel maar in juli werd er een Albanese politieagent, een Kosovaarse politieagent doodgeschoten. En gingen dus ook die grensposten in vlammen op. Dus waar dit toe leidt uiteindelijk is moeilijk te zeggen. Wel wordt er op allerlei niveau, NAVO gisteren, VN gisteren, wordt er gesproken om dit natuurlijk ja, heel snel op te lossen. Ja, snap ik. Marcel van der Steen aan de grens daar. Hou ons op de hoogte en laten we hopen dat ze het hoofd koel cool houden daar op de balkan. We gaan naar de reclame en het nieuws van 10 uur met Ewout de Jong. Daarna melden wij ons weer met het vervolg van Goedemorgen Nederland. Mark, Tot zo. 28 jaar.